Waterbogenmoed met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlandse vissers kan voorlopig doorgaan met pulsvissen. Minister Schouten negeert het Europese pulsvisverbod dat op 1 juni ingaat en geeft een kwart van de vissers tot eind van dit jaar een vergunning. Volgens haar is dat nodig om het lopende onderzoeksprogramma naar vissen met elektrische stroompjes goed af te ronden. Of Brussel hiermee akkoord gaat, is nog onduidelijk. Minister Schouten stapt mogelijk ook naar het Europese Hof... om het pulsvisverbod helemaal van tafel te krijgen... omdat het verbod veel Nederlandse vissers dupeert. De PvdA in Overijssel stapt uit de coalitieonderhandelingen... met Forum voor Democratie. De partij trekt zich terug naar kritiek uit de achterban... over een mogelijke samenwerking met Forum. Gisteren werd bekend dat PvdA, Forum, VVD, CDA en ChristenUnie... samen wilden proberen om een college van gedeputeerde staten... in Overijssel te vormen. Daarop kreeg de PvdA veel boze reacties over zich heen. In Flevoland onderhandelen de PvdA en Forum nog wel over een coalitie. Staatssecretaris Blokhuis voelt niet veel voor een verplichte Jaakse griepprik... voor mensen die in de zorg werken. Hij wil liever dat zulke afspraken worden gemaakt in de CAO. In de winter van 2017-2018 was er een zware griepgolf. Toen overleden bijna duizend mensen meer dan normaal... Deskundigen pleiten toen voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel. Volgens Blokhuis is al duidelijk dat het verplichtstellen van zo'n prik... juridisch, ethisch en politiek ingewikkeld is. Er komt definitief geen vervolging van minister Gren voor haar uitspraken over Forum voor Democratie. De minister van Binnenlandse Zaken zei vorig jaar in een lezing... dat Forum de nieuwste afsplitsing is van populisme... die verder gaat waar Wilders ophoudt. Forumleider Baudet diende een klacht in maar het gerechtshof heeft die afgewezen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NMS Journaal. Cachere Meriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort? in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. To the stars and night sky, say the moon, let's make this our where they should find love.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 I'm Opening van deze Alternative FM. Want geen live muziek vanavond. Dat hebben we niet. En dat betekent dus dat we een iets wat andere opening hebben. Maar het is wel het bal van de finalisten. van de Rob Akda wordt. Morgen in het Patronaat. Welkom bij deze Alternative FM van 18 april. En laten we dan ook maar geen tijd verliezen. Hanneke Laura was uh, trouwens de opening van deze Alternative FM. De opening van de, deze Alternative FM is natuurlijk in het teken... van uh, ook meteen van de finalisten van de Rob Akda Award, zei ik al. Dus het woord is aan PP Fischer. Deze Noord-Hollanders begon het als akoestisch vriendenduo. Inmiddels uitgegroeid tot een vierkoppig muzikale vriendengroep. Cyberus is er niks bij, maar dat is misschien wat meer voor die vorige band. De stemmen van de frontmannen schieten, als gem met, sorry, schieten met gemak naar de hoge regionen. En zakken ook zonder problemen diep naar beneden. En op die manier kunnen ze unieke harmonieën neerzetten. Ik kan niet wachten. werkelijk. Zoals ik in hun biografie las, we zorgen voor een onvergetelijke performance. Ik zou zo zeggen, voor de draad ermee, geef vast maar een applaus voor Close to Fire! De derde band van vanavond heet Close to Fire, Vier Heren. Ja, als ik kijk, gewoon naar, naar, de, naar de overhemden, fleurig, maar past dat ook bij de muziek Lars? Jazeker, dat heb je zelf denk ik ook al gehoord net, het is een, een, vrolijke, een, een, een vrolijke energieke band. en lekker fleurig, je wordt er blij van en dat is wat onze blues natuurlijk ook uitstralen. Als ik zeg dat het een beetje indie is, of echt indie, kom ik dan in de buurt Patrick? Nou, ja, ik vind dat we wel weer onderscheidend zijn van een indiebandje, maar ja, dat is moeilijk wat te zeggen wat een indiebandje is, want het is indie is independent en dat is, ja, het, en dat zijn jullie toch ook? Eigenlijk alles valt eronder, ja, maar ik denk, ja, ik denk dat je wel uh, zit met uh, indie, indie-pop, zit je wel goed, ja. Ja, ja. Wat zeg je? Ik zou het ook zeggen, indie-pop. Ja? absoluut, ja. ja. Is wel... is, uh, voelen jullie je daar een beetje thuis uh, in, in, in, dat, uh, in die muziek? In deze muziek, ja, daarom spelen we het natuurlijk. Ja, maar goed, hoe is dat uh, ontstaan? Nou, ik luister ook ongeveer deze muziek. Dus dit uh, wel het ja, ja, leukste dat we spelen is staan, ja? Ja. ja, we zijn eerst waren we gewoon uh, met z'n tweeën akoestische, close to Fire, ook met de twee. Uh, en toen dachten we van ja, we willen gewoon meer uptempo. tempo. Toen zijn we in me tegengekomen, de drummer, zijn we lars tegengekomen, de bassist. En toen konden we gewoon wat meer body geven. En dan ga je automatisch ook meer uptempo tempo spelen. Omdat het gewoon veel leuker is, live. Weet je? Kijk, je ziet het ook in de verschillende liedjes. Als we ook ako akoestisch. Liedje speel, de, spelen dan is het gewoon wat meer mellow in de sound als we meer uptempo gaan spelen, dan is het gewoon echt, ja, kicken. Daar we, krijgen we zelf ook een kick van. Ja. Waar komen jullie vandaan, Sjoerd? Wij komen uit Castricum. Castricum? Ja, ja, ja. Ja, ja ja. S -s -s -s ja, ja. Onder de rook van Alkmaar. Onder de ja. rook van Alkmaar inderdaad. Klopt. Uh, is daar een beetje uh, een goede muziek, uh, uh, ja, klimaat? Nee. <laughs> nee, nee, zegt hij ook nog. Nou, maar ja, maar het, oh we maar. hebben uh, op onze school, uh, jacques College heet het, ja. hebben wel muzieklessen. Ja. Muzie heel veel muziek werd wel heel erg gestimuleerd. En daardoor zijn we eigenlijk ook begonnen. Had je muziekavonden, ja. dan mocht je een concert geven voor de ouders, weet je wel. En dat heeft de school heeft wel bij, Ja, Bijgedagen, droeg wel heel erg bij ja. aan, uh, aan onze muziek, uh, muziekontwikkeling. Ja, nou het, het is nu wat het geworden is, dat hebben we vanavond uh, kunnen horen. Ja. Uh, vond je het zelf ook uh, heel bijzonder om in een kleine zaal van het patronaat te staan? Jazeker, natuurlijk, patronaten kom je, kom je zelf al vaak voor een concertje. En als, er dan, uh, als het dan zo lekker vol staat met allemaal leuke mensen die we die veel kennen, we ook, en dan is het natuurlijk helemaal geweldig om hier te mogen spelen. Ja. Uh, stiekem dromen van? Jazeker, maar die grote zaal is nog, uh, nog grotere droom <laughs> toch? <laughs> nee, sowieso in het Patronaat staan Dat is natuurlijk geweldig. Het is, een, uh, het is een mooie naam natuurlijk, kan je mooi toevoegen. Goed, uh, ja, nog een dingetje. Maak je, uh, is er al wat materiaal te vinden al van jullie? Jazeker, we hebben één nummertje, Dead Place, op Spotfest staan. En dat is uh, um, een nummertje die in het begin van Closed Fire is gemaakt en opgenomen en we gaan binnenkort de studio in en dan gaan we ja, een EP'tje knallen met Sebastiaan van uh, Jack and the Weatherman. Die kennen wij die die he, die ja. Kennen wij natuurlijk, Haarlemmer. Maar ik ook. Dus, he, dat is helemaal top. En daar gaan we een EP'tje mee opnemen en die uh, zullen we tegen de zomer uh, op Spotify uh, zetten. Uh, ik hoor, dat, dat hoor je wel een beetje uh, als die jongens die zich mij bemoeien, past precies bij jullie geluid. Ja, vind je dat? Nou, vind ik wel. Nou ja. Ja, ja nee. nee ja, wij zijn ook een beetje op zoek naar die sound natuurlijk. Wij vinden hun sound top. We moeten het ons natuurlijk wel onderscheiden. Ja. Uh, met een hele band en gewoon iets anders. Weet je. Elektrische gitaar vooral, wat ze niet heel veel gebruiken. Maar inderdaad, we willen wel een klein beetje die sound op. Ja, ja, ja. Die sound, uh, die kant op. Goed. Afsluitende vraag aan Imme. Waar zijn jullie te vinden? Op het wereldwijde web? Uh, Facebook natuurlijk. En uh, We zijn bezig met de site, hoorde ik. Ja, we zijn bezig met de site. Die, de site is er nog niet. De, nee. Instagram. Zeg je? de Instagram natuurlijk, er is ook een fanaccount, mag je allemaal Ja. Hebben. En met die Instagram staan jullie daar ook met deze overhemd op of niet? Ja, oh, oh. Jazeker, er staan allemaal mooie kiekjes, we hebben van de zomere tour gehad, er staan allemaal mooie foto's, mooie content, foto's van optredens, alles staat erop. Goed jongens, dank jullie wel. Ja, jij bedankt. Jij bedankt, Boppie. Yeah, the negative vibe, the vibe I always try to hide But there is no, no need to think There's no need to think so much And this axis is the only way And I come to myself and I'll say This, this message gives a big-ass Er is ook net een film geschoten. Ik weet niet wanneer dat uit gaat komen. Maar dat gaan jullie allemaal natuurlijk ontdekken. Trouwens, we zijn over de helft. en Dan moet ik u even attent maken op een aantal zaken van de huishoudelijke aard. Zo is er natuurlijk de publieksprijs. En uh, u bent, uh, u hebt het waarschijnlijk al geraden, het publiek. En u gaat bepalen wie, uh, welke band er uiteindelijk met de publieksprijs vandoor gaat. Stembus is uh, boven bij de bar. Boven. En... Uh, ja, ik krijg er geen genoeg van. Maar goed, echt. Een podiumbeest tot een moment. Heerlijk, lekker bezig. Uh, verder. Natuurlijk heeft deze band zelf een filmpje gemaakt, maar elke keer bij elke voorronde van de Roep Acta Award wordt er ook een film gemaakt van de hele avond. Dat wordt gedaan door Haarlems Bodem. En uh, Danny, degene die het maakt, is: uh, Ja, geef even een applausje. kom aan Yes! En daarnaast, het, uh, dat was een uh, mooi bescheiden jazz applausje maar. Uh, we zijn live op de radio. Radio 105 cent uit. Dan laat je zelf even horen voor die radio. De be je bent met z'n allen in de eten. Immers. Ja, toch? Niet dan. Uh, wat heb ik nog meer te zeggen? Ja, ik heb natuurlijk ruim 105 genoeg. Maar er is nog een radiostation dat elke keer erbij is. Ze zijn er altijd en dit jaar al voor de tiende keer. Het tiende jaar. Dus geef een applaus voor ZFM. Juist Alternative FM. Zij maken een registratie van elke voorronde door live stukken uit te zenden, uiteindelijk. Maar zij doen ook leuke interviews met alle bands. Je kan het terughoren. Deze avond kan je terughoren op 13 december, donderdagavond. 13 december van 8 tot 10. Dat is live in de Eter. wel? ze doen nog aan Eter. Geweldig en is dat. 106,9. 106,9. knopen in je oren. En via de kabel eh, 104.5. Maar dat is ook allemaal via de website van het patronaat van de Rob Akterhoort terug te vinden. En je kan het allemaal, mocht je geen tijd hebben om te luisteren tussen 8 en 10 eh, op 13 december. Altfm.nl. Daar kan je het allemaal op terug horen dan na die dag. Nou, Ik heb genoeg gelul verlopen. Gaan jullie even stemmen, gaan wat te zuipen halen. We zijn zo dadelijk terug met weer iets totaal anders. Tot zo! Wie heeft er nou een microfoon nodig tegenwoordig, dit is uh, New Style 2.0. Kom allemaal gauw naar beneden, want uh, we gaan beginnen een kwartiertje later weliswaar. Uh, dat is omdat uh, helaas wegens omstandigheden een van de bands op het laatste moment heeft af moeten zeggen. Ze wilde wel, maar het kon helaas niet zo zijn. Dus vanavond gaan we het met z'n allen doen met vier bands. Maar dat houdt niet tegen dat alle vier de bands hun zillenzaligheid gaan blootleggen hierin. Echt zweet, bloed en tranen laten zien en horen aan jullie. Terwijl ik de tijd vol wil, komt u naar beneden, naar voren. Het mag schoorvoetend, maar toch, desalniettemin, gewoon naar voren komen. Hartelijk welkom bij alweer in de tweede editie van de Robacta Awards. Jaarhalm 2018-2019. We maken ons dus op voor de kerstversie eh, van onze Robacta Awards eh, dit jaar. En eh, dat, ik hoop dat het merk is. Ik had ook een gouden jasje klaargelegd, maar die hangt dus nog over de stoel thuis. Daar moet u er vanavond maar bij denken. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje imaginary minds hebt. Wel nu, ik ga u gaandeweg de avond natuurlijk uh, allemaal yes. leuke infootjes geven. Over deze avond en over de mensen, et cetera, et cetera. We hebben natuurlijk een juryprijs. We hebben een, een runner-up ook. En we hebben een publieksprijs. En u raadt het misschien al. Een goed uh, verstaander heeft. Ja, dan kijk ik jou aan. Dat gaat het niet over jou. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. U begrijpt dat al, u gaat bepalen wie er met de juryprijs vandoor gaat. Er mag gestemd worden tot ongeveer 5 à 10 minuten na de laatste band. En dan wordt er heel snel geteld. ja, zo gaan we het doen. En dan zullen we zullen het weten, maar zover is het dus niet. We gaan eerst met de eerste band van plek. En dat is niet zomaar de eerste beste band. Ik zeg al jaren, er moeten meer meiden hier op het podium. En jawel, we krijgen waar van ons geld. Drie eigenzinnige meiden met een gezonde dosis punk attitude. En een rugzak vol muziekachtergronden. Ik heb er zelfs een uitroep tegen achter gezet. De een schrijft al tien jaar liedjes, zelfs bij papa en mama thuis vroeger op haar kamertje toen ze nog heel jong was. De moeder ging zelfs naar de dokter, is dit wel gezond? En de gelukkige zei de dokter, ja dit is heel gezond. Beter dan naar schermpjes. turen immers, ja toch niet dan? De tweede studeert aan de Metal Factory in Eindhoven. Metal Factory in Eindhoven. En de derde zwaait bijna af aan de Herman Beroot Academie in Utrecht. Ja, niet de minste bed, u hoort het alweer. Ze zijn geïnspireerd door de riot Grrrl movement uit de 90s. Zijn er mensen die dat nog bewust hebben meegemaakt hier? Ja. Uh, oké. Okay. Daarvoor later meer dan. Dan kun je ook altijd nog even googlen. Doe dat alvast even. Hun motto is: en dat is niet, uh, niet min. <laughs> Good girls and, uh, swallow, en bad girls spit. Jawel. En dat wordt verewigd in twee EP's. Good Girl Swallow kwam in april uit en Bad Girl Spit wordt in maart volgend jaar verwacht. Ik kan niet wachten, ik heb één liedje omhoog mogen beluisteren en ik werd er helemaal blij van. Ik hoop u ook zo dadelijk catchy, hard, melodieus, geef een applaus voor Lily! Van Lilith. En dat was de eerste band die uh, heeft opgetreden. De, de gebeden van PP Fieser zijn een beetje gehoord. Ja, dat is 5 eurocent. Daar doen we niks mee. Okay. <laughs> uh, de dames. Tessa Inge. Maaike. Want dat zijn de dames die het, uh, vanavond uh, het, uh, de eer hadden om te beginnen. En dat is niet de meest makkelijke opgave om al uh, in een zaal te beginnen. Uh, ging dat uh, toch wel goed? Ja, ik had eigenlijk in het begin zo van: oh, jeetje, er is helemaal niemand. Maar dat was echt om kwart voor acht. En toen moesten we om acht uur zouden we moeten beginnen. En toen kwam iemand van de organisatie die kwam naar me toe. En die zei, we beginnen een kwartiertje later. En eigenlijk was er best wel al een beetje publiek, dus het was sowieso wel gewoon fijn dat iedereen beneden stond en je, je zag gewoon heel veel hoofden die je niet kende en ja. mensen die je een beetje vaag kenden en de sfeer zat er best wel goed in voor ons alle drie denk ik, ja. dus het was gewoon ja was chill, was chill. Nu even de muziek, want uh, dames die punk spelen, uh, waar, uh, waar is dat? Uh, wie kan ik dat vragen? Uh, dan ga ik even bij Tessa Buurten. Uh, waarom punk? Vrouwen zijn ook wel eens boos. Oh, dit is dus woedende vrouwenmuziek. Nou, het is gewoon een manier om het te uiten zonder daar andere mensen pijn mee te doen. Ja. Um, heb je ook uh, gekeken naar, uh, naar, uh, ja, naar eerdere uh, punkbands? En uh, ja, ja het, het is altijd ergens. Het komt altijd ergens vandaan. Ik vind dat eigenlijk in veel bands wel iets van punk zit. Ja. Het hoeft niet per se punk te zijn. En ehm. Um, nou ja, voor mij, is, uh, voor mij gaat het gewoon meer om de attitude of zo. Om zo te zitten van, wow, ik ben gewoon wie ik ben en uh, ik ga nu tegen alle regels in. En om te laten zien dat dat eigenlijk ook prima kan zonder dus mensen pijn te doen. Um, ga, gaan jullie liedjes uh, of songs daar ook uh, heel veel over? Of is het dan uh, gewoon echt schoppen tegen een aantal dingen? Uh, uh, tegen bepaalde ja, vaste waardigheden of wat dan ook? Ja, sommige waarden schoppen we wel tegen. We hebben wel uh, ja, over man vrouw verhouding waarden. Maar dan gaat het weer over hoe kun je optimaal jezelf zijn, eigenlijk. Ja, en ja, dat ja. is gewoon volledig wat punk is. En ik denk dat uh, waar we tegenaan schoppen daar goed bij aansluit. Ja. Oké, okay, maar dan wel op een positieve manier, natuurlijk. Ja. Je, je wil er iets mee bereiken, dat mensen gaan nadenken over, over wat, je, wat je brengt, natuurlijk. Dan uh, nou heb ik begrepen dat jij. De Metal Factory uh, ga, uh, aan het uh, doen ben in Eindhoven. Wat is dat uh, voor een uh, instituut? Uh, ja, het is een muziekopleiding en het is net als de HBA waar Mike op zit. Alleen dan uh, zijn de docenten waar ik les van krijg, die komen allemaal uit metal bands. Of die hebben getoerd met metal bands of die zijn manager daarvan. Dus uh, ja, de muziek die wij daar uh, maken en leren is vooral metal gerelateerd. Maar het, het blijft gewoon een Nederlandse mbo-muziekopleiding, dus we krijgen ook gewoon muziektheorie en we moeten ook Pearl Jam en uh, Audioslave coveren en zo. Okay. Maar het is, uh, ja, vooral dat, weet je, dat is dan ook wel echt het zachtste wat we spelen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en uh, nou, ja, iedere maandag dan uh, dubbel bass en blastbeats en uh, bij de drumles, dat, ja. dat hoort er wel bij. <laughs> ja, hoe, even hoe is, die, hoe is die band eigenlijk uh, een beetje tot stand gekomen, deze? Um. Ja, want hoe, hoe zijn jullie aan elkaar gekomen? Want dat. Uh... Op zich, uh, we hadden eerst een andere drummer en uh, Mike en ik speelden veel. Maar Inge bleef zeg maar, nachtenlang voor onze oefenruimte slapen. Omdat ze echt zo graag uh, in onze band wilde spelen. En toen dachten ik van uh, ja, armen, ja, weet je, uh, dat doen we gewoon. We gaan gewoon met haar spelen. En, en uh, we hebben nooit spijt gehad. Oké, okay. uh, kom ik ook nog even terug bij jou uh, Maaike, want uh, jij zit op, die, uh, op de HBA, maar je hebt een illustere voorganger uh, gehad, uh, die toch uh, redelijk ja, uh, bekend is uh, in, in, in, de, in de popmuziekland, dat is Emil Landman. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Emil niet heel goed ken, ik ken het fenomeen. Ja, het fenomeen Landman. Het fenomeen Landman, dat ken ik heel goed. En, uh, ik zou mezelf niet heel snel met hem vergelijken. Al uh, zou ik natuurlijk wel gewoon uh, net zo beroemd als hij willen worden, want ja. daar droom ik wel een beetje van. Uh, maar ik vind het gewoon heel erg vet om op de school te zitten en om zoveel... Um, ja, zoveel met muziek bezig te zijn, denk ja. ik. Dat is het denk ik voor mij. Gewoon lekker spelen en... Um, gewoon les krijgen van mensen die wel verstand hebben van dingen, want dat heb ik vaak gewoon niet. Ja en uh, gewoon vooral business gerelateerde dingetjes en gewoon wat meer met muziektheorie bezig te zijn en gewoon in de klas te zitten met iedereen die dezelfde passie deelt dat is wel echt heel erg vet ja, maar het, het unieke van deze band is natuurlijk ook omdat het uh, vanuit drie verschillende uh, de, ja, invalshoeken gewoon bij elkaar gekomen is dus ja. en hebben gekozen voor uh, ja, een stroming punk. ja ik denk juist ook gewoon ik denk dat dat wel een van de dingen is van muziek die we allemaal gemeen hebben. Dat we allemaal gewoon um, heel erg van muziek houden met een middelvinger. En dan, um, ja. ja. Wel, wel echt op onze eigen manier. Ja. Dat is echt wel wat je zegt, inderdaad, uit verschillende hoeken. Ja. Zo van, we hebben allemaal hetzelfde idee. Maar allemaal met een hele andere invalshoek. Ja, dat, maar dat maakt het juist ook. Te... Ja, ja, precies. En dat, dat maakt dat wij dan met z'n drieën gewoon nieuwe liedjes kunnen maken. Of dat de, de onder andere. Ik weet niet of dat de reden is, ja, maar... Ja, ja. Uh, nog even voor, uh, voor mensen die willen weten waar jullie op het wereldwijde web zijn te vinden. Nou, hoe goed je dat vraagt. Ja. Um, ja. Okay. Nee, nou. Die hoort er wel standaard bij. Dus. Uh, we zijn te vinden op Facebook. Als je daar Lilit bent NL. Eigenlijk overal waar je ons zoekt. Op oh, Facebook Lilit NL, maar alle andere plekken waar je ons zoekt ook Lilit bandnl, LilithNL NL, op Bandcamp staan kun je onze cd en shirt uh, en je kan ons muziek luisteren. En we zijn natuurlijk op Spotify te vinden. En we hebben op YouTube ook een clip en ook wat uh, nummertjes. Twee clips. twee clips. We hebben twee clips en binnenkort hebben we er misschien zelfs vijf. Dat ja, dat wordt echt vet. <laughs> Dank jullie wel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Even een stokje water voor het laatste nummer. Oh. Oh. Oh. Ik kan niet meer <laughs> Maar ik kan niet meer praten. Nou, we gaan straks met zingen dan ook heerlijk. Leuk dat ze hier waren. Super, thanks for kijken. Dit is Off The Rails. En uh, als je cirkelpitten, morspitten, het mag allemaal. Het hoeft niet. Maar ja, uh, ik vind het leuk om te zien. En. Via Spotify te beluisteren. Zoals we al zeiden, Good Girls Swallow. Het eerste deel van de twee luiken van EP is hier uitgekomen. Dus in maart volgend jaar wordt die verwachte tweede Bad Girls Spit. Lekker, man. Wat een goede opening van vanavond. Er komen nog drie bands. En uh, ik beloof u alweer, we krijgen een zeer gevarieerd aanbod. Zoals u van ons gewend bent, natuurlijk. We gaan ombouwen zo snel we kunnen. En we zijn zo weer terug met band nummer 2. Tot zo! Yes! Eindelijk is het zoveel. Hier moet ze bij. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Laatste voorronde van het seizoen 2018-2019. Na, vanavond weten wij welke bands er allemaal gaan optreden tijdens de grande finale op 19 april. Maar voor jullie nu natuurlijk bij deze van harte zijn uitgenodigd. Maar eerst nog. Vijf fantastische bands. Allemaal weer totaal verschillend, maar zeer, zeer interessant. Dat kan ik je alvast verklappen. Uh, jullie zijn het publiek. Jullie mogen ook weer aan het eind van de avond, en als je wil al eerder, want de stembus staat daar. Maar jullie mogen dus stemmen voor de publieksprijs. Jullie mogen dat namelijk bepalen. Verder gaat de jury vanavond bepalen wie van de runners-up erdoor gaat naar de finale. We hebben er al drie. Er komt er vanavond een vierde runner erbij en uiteindelijk wordt er één uitverkoren om tijdens de finale te mogen optreden. Zo hebben we ook de publieksprijs gehad. Uh, we hebben al drie winnaars daarvan. Uiteindelijk na vanavond zijn er vier en er mag één band door naar de finale. We weten nog niet welke. We hebben wel al drie bands bekend, maar daar ga ik later wat meer over vertellen. Want achter mij staat een band te popelen om voor u te mogen optreden. Jawel. Ik hoop dat u er net zoveel zin in hebt als de band. Uh, klopt dat een beetje? op laat je even horen. Kom maar. Wat is... hey, een beetje leven in de brouwerij. Ja, anders sta ik hier alleen maar te oreren. Het is wel fijn als er een beetje over en weer gaat natuurlijk. Maar we beginnen met een studioproject van Ruben Baus. En live uitgevoerd door een zeskoppig orkest. Jawel, en zien we in dat orkest ook niet toevallig iemand die al een keer gewonnen heeft tijdens op acta wordt? Volgens mij wel. De huiskamervraag is natuurlijk, speur hem op. Zoek hem op. Dan mag je na afloop dat even aan mij komen vertellen. Uh, in september 2016 begon Ruben met het schrijven van zijn eerste album, From 20 to 21. Wat uh, dit jaar trouwens gaat uitkomen. Het conceptalbum representeert een tijdlijn van één jaar en vertelt een verhaal dat gaat over opgroeien, proberen volwassen te worden en het gevoel hebben dat dat mislukt. Jawel, het verhaal wordt verteld met een kijk op de jaren 60 en 70. Een flinke scheut, scheut space, synthesizers, roll gitaren, twee drummers en vocalen met. Veel effecten. Ik ben geïntegreerd. Ik hoop u ook. Geef een applaus voor... Elaine! voor het eerste optreden van vanavond. Ruben van Eli, Hoe staat dat eigenlijk voor? Uh, dat is de naam van mijn overleden oma. Die heeft, toen, dat, toen zij overleden dacht ik van, ah, ik moet ook in plaats van alleen maar in de studio te zitten ook live gaan of mijn eigen ding weer gaan doen. Ja. Ik ben producer dus ik neem dingen op voor bandjes. Maar je staat toch wel vanavond op het podium? Ja, ja, ja. Maar, <laughs> daarom, maar daarom, dus dat is zeg maar het hele idee. Uh, even over uh, de band. Ja. Twee man? Uh, nee, het zijn er zes. Twee drummers, een bassist, een uh, toetsenist, twee gitaren en ik zing. Oh, dus dit, dit is, dit is de, hele, de hele meuk die daar staat. Ja, de mensen van Reino, die ken ik al ook. Oh, de mensen van Reino, ja, die, die ken ik ook. Dus, ja. <laughs> die, Hier zitten er twee. Wie? Wie zit Johar en Duk. Ja. Uh, en die, die, die maken ook onderdeel uit. Die maken ook onderdeel uit van de benen. Ja, even over, over jullie muziek. Wat, uh, wat brengen jullie? Uh, psychedelische rock uit de 60s en 70s in een modern jasje. Dat is uh, even kort wat, uh, wat, wat jullie doen. Ja. Ja. Heb je al, al wat optredens al gedaan? Uh, ja, het zijn er nog maar weinig, nog een stuk of vijf of zo. Dus dat valt wel mee. Dit dus is de zesde. Hoe zit het met het materiaal? Er uh, ligt heel veel op de plank, omdat ik zeg maar, zelf alles in de studio maak: uh, opnemen, mix ben ik juist iets te veel eigenlijk aan het uh, schrijven en aan het opnemen en aan het recorden. Vind je het leuk? Om dat te doen. Ja, schrijven en de... Ja, dat vind ik het allerleukste om te doen. Maar ik vind het ook heel leuk om live te gaan. Dus dat is, voor en dat is een nieuw ding of zo voor mij. Dus dat vind ik wel... Uh, Lijkt me wel apart lachen. voor je dan. Uh, nou, het, het, het is vooral eigenlijk dat er gewoon te veel muziek is wat nog gerepeteerd moet worden. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik nu uh, in mijn hoofd moet ik dat echt even tegen mezelf zeggen van ja. Oké, okay, nu niet weer een nieuwe track, maar eerst maar eens even de set uh, perfectioneren, ja. zeg maar. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, jullie moeten dus zo, zo dadelijk als eerste. Uh, is dat uh, nou, ja, vind dat wat? Uh, als eerste beginnen? Ja, het was uh, voor ons wel handig. Omdat we een redelijk grote band hebben met veel spullen op het podium. Uh, met, qua change over tijd, 10 minuten was wel heel erg krap geweest en spannend. Ah, ah. Dus, dus, dat... dus jullie hebben eigenlijk bij de loting al gezegd... Wat ja, er al dat, gebeurt? Dat mocht niet. Dus nee, uh, nee we zijn toevallig uh, uit, op, eerste, op eerste uitgekomen. Dat is een uh, mooi geluk dan. Geluk bij uh, ja, geluk eigenlijk. Nee, niet geluk bij een ongeluk. Nog even uh, over het materiaal. Hè. De, uh, ja, ja, ja. Jullie zijn er mee bezig. Uh, waar kunnen we het eigenlijk vinden, eigenlijk dat uh, Spotify. Materiaal? Wow. Spotify, alle, eigenlijk alle streamingdiensten, YouTube. Ja. En, en zelf op het wereldwijde web? Uh, Facebook en uh, Instagram ah. hebben wij. Dus uh, het is uh, Eli. En het is E-L-L-I-E. -L -L -E Als je dat intikt, dan staan wij bovenaan. Want die naam heeft uh... bijna niemand. Bijna niemand nee. Goed, dankjewel. Ja, dankjewel. Dat waren ze, Eli. Uh, en ik uh, haal even het uh, commentaar van uh, PP maar eventjes weg. Want we hebben er nog eentje. En uh, dat is deze van Colin Hoeven.